Peter. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik moet zeggen, ik kijk op mijn uh, klokje, mijn mobiel... en we zijn exact op tijd half elf. Hoe vind je dat? Dat mag in de krant. Ja, dat mag zeker in de krant. Moet je horen, Peter. Uh, we hebben hier uh, aan deze desk met z'n drieën al uh, heftige discussies... over het al dan niet uh, zinvol zijn van corona. Uh, althans de maatregelen daarvoor. Maar nu is er binnen MKB Zandvoort toch een beetje onrust ontstaan.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 Want het, het speelt heel kort, hè? Het is gisteren pas naar buiten gekomen. Ja, daarom, daarom. Dus bedankt dat je even tijd wilde hebben voor ons. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt. Prettige dag. Goedendag. Hoi.